Mooi, maar bedriegelijk. In een afgelegen gebied van het land dat nu Spanje heet... woonde vele jaren geleden eens een wijze koningin. Ze regeerde over een blij en gelukkig volk. Haar onderdame werkte ijverig op het land. De grond was vruchtbaar en er was water in overvloed. De mensen in dat land hadden het dus heel erg goed... Eigenlijk zou de koningin helemaal tevreden moeten zijn geweest. Maar toch was er iets wat haar en haar zoon Rodrigo veel zorgen baarde. De bevolking van het land had namelijk een vreemde eigenschap. Niemand sprak ooit de waarheid. Dat gebeurde niet uit bozaardigheid. Dat was een ding dat zeker was. Maar de mensen hadden nu eenmaal een buitengewoon rijke verbeelding. Bovendien waren ze dol op het vertellen van verhalen en het luisteren naar verhalen. Het was niet alleen in de dorpen een gewoonte om na het werk bij elkaar te komen om elkaar verzonnen verhalen te vertellen. In de steden deed men dat ook. Zelfs de raadsheren van de koningin konden het niet laten om verschrikkelijk te overdrijven als ze de koningin van de gang van zaken in het land op de hoogte stelden. Zo kon het gebeuren dat op een morgen een van de raadsheren zei Majesteit, ik moet u vertellen dat aan de grens van het rijk drie reuzen zijn gezien. Ze zijn zo groot dat hun hoofden in de wolken verdwijnen. Dat kan niet, zei de koningin verontwaardigd. Ik geloof werkelijk dat u weer staat te fantaseren. De raadsheer boog zijn hoofd. Misschien waren ze iets kortere majesteit... maar ze kwamen toch wel boven de bomen uit. Ook dat wens ik niet te geloven, antwoordde de koningin. Vertelt u toch eens een keer de waarheid. Een meter of drie lang waren ze zeker, hield de raadsheer vol... En toen de koningin haar hoofd schudde, mompelde hij... Nou ja, het waren drie behoorlijk lange mannen. De koningin was werkelijk een heel geduldige vrouw. Ze wende zich toen tot de tweede raadsheer. En wat hebt u vandaag te vertellen? En de tweede raadsheer antwoordde... Ik kan u goede berichten over de visvangst geven, majesteit. Alle vissen die vandaag zijn gevangen hebben een staart met diamanten. Hoe kunt u me toch zoiets wijsmaken? zei de koningin. En de tweede raadsheer boog zijn hoofd. Misschien heb ik wat overdreven, zei hij tegen de koningin. Ze hadden niet allemaal een diamantenstaart. Er was er één bij met een diamantenstaart. Maar die had wel ogen van robijnen. De koningin schudde haar hoofd. Vertelt u me nu eens hoe de visvangst werkelijk is geweest, drong ze vriendelijk aan. En toen zei de tweede raadsheer, uh, goed, vissen met diamanten en robijnen is misschien wat overdreven, maar de vangst was wel overvloedig. Dat klinkt beter, zei de koningin. En ze glimlachte zowaar. Toen was de beurt aan de oudste raadsheer. Hij was de wijste van allemaal. Daarom had ze zijn raad gevraagd bij het kiezen van een passende bruid voor haar zoon Rodrigo. Majesteit, begon de wijze raadsheer, er zijn vandaag honderd portretten van mooie meisjes aangekomen. De koningin keek hem ernstig aan. Honderd portretten van mooie meisjes? Wat staat u in hemelsnaam nu weer te verzinnen? De oudste raadsheer, die bij wijze van hoge uitzondering deze keer de waarheid had verteld, kreeg een hoog rode kleur toen hij merkte dat de koningin hem niet geloofde. En hij had niet eens overdreven. Majesteit, zei hij, u bent toch niet vergeten dat uw zoon een bruid moet kiezen? U hebt me zelf opdracht gegeven om die portretten. Maar de koningin luisterde al niet meer. Ze was opgestaan van haar troon en wandelde met veel geruis van haar zijden Japon de troonzaal uit. Dit wordt werkelijk te erg, dacht ze. Een gewoon gesprek met mijn raadsheren is niet mogelijk. Eerst die geschiedenis over drie reuzen die aan de grens zouden zijn gezien, toen dat verzinsel over vissen met diamanten in hun staart en alsof dat allemaal nog niet genoeg is voor één ochtend krijg ik een verhaal over honderd portretten van mooie meisjes. Maar wacht eens, wat had die raadsheer gezegd over het kiezen van een bruid? Toen ze er nog eens goed over nadacht, meende ze zich te herinneren dat ze inderdaad opdracht had gegeven een aantal portretten van mooie meisjes aan het paleis te laten bezorgen. Dan zou haar zoon een keus kunnen maken. Maar of het er nu werkelijk honderd zouden zijn? In gedachten verzonken was de koningin intussen aangekomen bij de vleugel van het paleis waar zich de vertrekken van Rodrigo bevonden. De kroonprins was een ernstige, knappe jongeman, die zich met ijver voorbereidde op het koningschap. Hij wilde de taak van zijn moeder kunnen overnemen als ze te oud geworden zou zijn om te regeren. Hij wilde werkelijk alles doen om zijn land en zijn volk gelukkig te maken. Daarom maakte ook hij zich ernstig zorgen over de kwalijke eigenschap van zijn onderdanen. Met een zorgelijke trek op zijn gezicht zat de kroonprins in zijn studeerkamer naar een reeks meisjesportretten te staren. Toen de koningin binnenkwam, zag ze met een schok dat de portretten waren genummerd van één tot en met honderd. De oude raadsheer had waarachtig de waarheid gesproken. Zou er dan toch nog redding zijn, dacht de koningin hoopvol en haar stemming klaarde een beetje op. Is er een meisje bij dat je bevalt? Vroeg ze al wat opgewekter aan haar zoon toen ze naar hem toe liep. Rodrigo wierp haar een sombere blik toe. Ze zijn allemaal knap zei hij ernstig. De een is nog mooier dan de ander. De koningin keek hem verwonderd aan. Maar dat is toch ook de bedoeling, zei ze tegen Rodrigo. Je wilt toch niet met een lelijke vrouw trouwen? De jonge kroonprins stond op, zuchtte diep en liep naar het raam. Buiten in het park zongen de vogels... en de bloemen verspreidden een heerlijke geur. Maar Rodrigo kon er niet van genieten. Wat is er toch, mijn zoon, vroeg de koningin... Je ziet eruit alsof je je ergens zorgen over maakt. Maak liever een keus en kies een mooi meisje uit. Dan kunnen we binnenkortje je bruiloft vieren. Rodrigo draaide zich om naar zijn moeder. Hoe kunt u over een bruiloft praten terwijl er zoveel ernstiger dingen aan de orde zijn? Het fantaseren en liegen van de mensen wordt met de dag erger. Daar moeten ongelukken van komen. De koningin zuchtte. Je denkt toch niet dat ik me daar geen zorgen over maak, zei ze... terwijl ze ook naar het venster liep. Ik heb vanmorgen al heel wat onzin moeten aanhoren. Alleen de oudste raadsheer heeft voor de verandering van ochtend eens de waarheid gesproken. Ik vind dat al een hele verbetering. Ik denk eerder dat hij per ongeluk eerlijk is geweest. De man is al zo oud dat hij niet altijd meer weet wat hij zegt, zei Rodrigo verbitterd. Nee, ik heb weinig hoop... En daarom, ging hij verder terwijl hij naar de reeks portretten liep, zal ik niet trouwen met een van deze meisjes. Ze zijn allemaal knap, dat valt niet te ontkennen. Maar ik weet zeker dat ze ook allemaal liegen. En een vrouw die ik niet kan vertrouwen, wil ik niet naast me op de troon zien. Fantasie is mooi voor kunstenaars. En voor gewone mensen kan een beetje overdrijven geen kwaad, maar zoals onze onderdanen met de waarheid omspringen. Verschrikt keek de koningin van de portretten naar haar zoon en van haar zoon weer naar de portretten. Maar dit zijn meisjes uit de beste families van het land, zei ze geschrokken. Waar wil jij je vrouw dan vandaan halen? Rodrigo legde zijn hand op de schouder van zijn moeder. Ik wil u niet aan het schrikken maken, lieve moeder, zei hij terwijl hij er haar ernstig aankeek. Maar ik heb besloten om te trouwen met een meisje dat altijd de waarheid spreekt. En als ze dan van minder hoge afkomst is, kan me dat niet schelen. Liever arm en eerlijk, dan rijk en bedriegelijk. Dat is een goede gedachte, zei de koningin, die het helemaal met hem eens was. Maar hoe denk je dat eerlijke meisje te kunnen vinden? Ik ben van plan om een rondreis te gaan maken door het hele land, antwoordde de kroonprins. En ik zal alle meisjes die ik ontmoet een leugenproef laten doen. Ik ben echt van plan om alleen te trouwen met een meisje dat volkomen oprecht is. Anders blijf ik liever mijn leven lang alleen. De koningin slaakte een diepe zucht. Ze hoopte dat het Rodrigo zou lukken om met een eerlijk meisje terug te komen. Maar erg veel vertrouwen had ze daar niet in. Enkele dagen later was alles in gereedheid gebracht voor het vertrek van de kroonprins. Niemand wist wat het doel was van de reis die prins Rodrigo ging maken... De wildste geruchten deden dan ook al spoedig de ronde. De een had nog een mooier verhaal dan de ander. Sommigen wisten te vertellen dat de kroonprins afstand had gedaan van zijn recht op de troon en dat hij zich in een klooster zou terugtrekken. Anderen waren ervan overtuigd dat hij naar verre landen trok om handelsbetrekkingen aan te knopen. Maar niemand wist er in werkelijkheid het fijne van. Behalve Rodrigo zelf en zijn moeder, de koningin. Het uur van vertrek brak aan en moeder en zoon namen afscheid van elkaar. De moeder, wat twijfelend aan de goede afloop van de zaak, de zoon vol goede moed en vertrouwen. Pas goed op jezelf, Rodrigo, zei de koningin bij het afscheid. Maar Rodrigo lachte haar zorgen weg en vertrok, nagekeken door zijn moeder, die hem nog lang nawuifde. Wanneer zou ze haar zoon terugzien? En zou hij dan samenkomen met de vrouw die hij zocht? Het enige wat ze kon doen was hopen. Intussen had Rodrigo zijn paard de sporen gegeven. Hij galoppeerde over een vruchtbare vlakte die werd doorsneden door koele beken waar langs aan weerszijden hoge populieren groeiden. Op de velden wuifde de gouden korenaren. hen in de blauwe lucht zong een leeuwerik. De mensen die op de akkers aan het werk waren gunden zich even rust om de ruiter na te kijken. Maar omdat hij intussen al een behoorlijk eind van het paleis vandaan was, herkenden ze hem niet. Nadat hij enkele uren had gereden, bereikte Rodrigo een dorpje dat gelegen was aan een mier. De ondergaande zon wierp haar laatste stralen op de eenvoudige huizen en zette de hele omgeving in een geheimzinnig licht. Toen ontdekte de kroonprins, verborgen achter enkele hoge bomen, een huis dat duidelijk afstak tegen de andere arme huizen. Het was opgetrokken uit sneeuwwit marmer en het zag eruit als een klein paleis met zuilen en getraliede vensters en balkons waar langs prachtige bloemen rankten. Op een van die balkons stond een heel mooi meisje. Toen ze de ruiter zag naderen riep ze naar beneden Goedenavond ridder, waar komt u vandaan? Van ver, antwoordde Rodrigo die vol bewondering naar het meisje keek. Ik heb een lange tocht achter de rug. Het meisje glimlachte. Dan zult u wel vermoeid zijn. Mag ik u uitnodigen om hier wat uit te rusten? Dat voorstel was waar de kroonprins op had gewacht. Want hij had al gezien dat het meisje werkelijk heel mooi was. In gedachten zag hij haar al als koningin. Ik was juist van plan om onderdak voor de nacht te gaan zoeken, antwoordde hij. Ik maak dus graag gebruik van uw uitnodiging. De kroonprins steeg af gaf zijn paard over aan een inmiddels toegesnelde rijknecht en ging het huis binnen. Het meisje begroette hem in de hal. Ik moet erachter zien te komen of dit meisje net zoveel fantaseert als alle andere meisjes, dacht Rodrigo, terwijl hij haar volgde naar een zaal waar een overvloedig gedekte tafel klaar stond. En het meisje probeerde te bedenken hoe ze de knappe man zo lang mogelijk bij zich kon houden. Ze was ervan overtuigd dat hij een prins was. Na de maaltijd, die uitstekend had gesmaakt, trokken de jonge mensen zich terug bij het haardvuur om nog wat te praten. Mijn landerijen liggen rondom het meer en strekken zich uit tot aan de heuvels, vertelde Galania, want zo heet het meisje. En ze zei het op zo'n manier dat Rodrigo geen ogenblik twijfelde aan haar woorden. Zou hij er nu al in zijn geslaagd om het meisje van zijn dromen te vinden? Hij besloot haar de leugenproef te laten doen. Pas dan kon hij zeker zijn van zijn zaak. Het eten heeft me uitstekend gesmaakt, zei hij tegen Galania. Maar ik vraag me af of mijn paard ook het juiste eten zal kunnen krijgen. Anders kan ik niet hier blijven. Wat is dat dan voor bijzonder eten? vroeg Galania nieuwsgierig. Mijn paard Aramo eet uitsluitend de dunne rietstengels... die bij volle maan langs de oevers van de rivieren groeien. Ze zijn heel zacht en ze glanzen als zuiver zilver. Galania begon te lachen. Oh, als het anders niet is. Langs de oevers van mijn meer groeien volop van die zilveren stengels. Ik zal mijn bediende naar heen sturen om een voorraad te plukken. Dan hoef je niet bang te zijn dat Aramo honger leidt. Rodrigo knikte en hij deed zijn best om te glimlachen. Maar er goed lukte dat niet, want hij was diep teleurgesteld. Zilveren rietstengels bestonden helemaal niet. Hij had maar wat verzonnen. En Galania had dus gelogen toen ze zei dat ze de stengels zou laten plukken. De volgende morgen lag er vanzelfsprekend alleen maar hooi in de ruif van Aramo. Die stond er overigens tevreden van te eten, omdat hij niet anders was gewend. Haastig nam Rodrigo afscheid van zijn gastvrouw. Wat jammer dat ze niet eerlijk is, dacht de jonge kroonprins terwijl hij in het zadel sprong. Want ik vind haar toch zo mooi. En terwijl Galania haar gast nawuifde, dacht ze: Wat jammer dat hij niet goed bij zijn verstand is. Zilveren rietstengels, wie heeft daar ooit van gehoord? Maar knap is hij wel, dat is zeker. Rodrigo reed intussen verder. Hij kwam door een bosrijk gebied en hij trok over een berg. Tegen zonsondergang bereikte hij een dal waar verschillende snelstromende beekjes samenkwamen en een rivier vormden. In de groene weiden graasde bruinbond vee. En in de beschutting van enkele bomen stond een witte boerderij waar mensen aan het werk waren. Hé daar, riep Rodrigo naar een van de mannen. Kan ik hier onderdak krijgen voor de nacht? Dat moet je aan Ines vragen, antwoordde de man, want zij is hier de baas. Op dat ogenblik kwam er een heel mooi meisje naar buiten lopen. Terwijl ze haar goudblonde haren naar achteren streek, zei ze tegen Rodrigo... Goedenavond, ridder. Waar komt u vandaan? Ik kom van ver, zei Rodrigo. Ik wilde u vragen of ik hier zou kunnen overnachten. Dat zal wel gaan, antwoordde het blonde meisje... terwijl ze hem door de poort voorging naar de binnenplaats. Ik zal u eerst de stal wijzen, zodat uw paard kan rusten. Rodrigo liep achter haar aan. Vol bewondering keek hij naar de sierlijke manier waarop het meisje liep. Het leek wel of ze danste... En bij iedere stap die ze deed, golfden haar lange blonde haren. ''Wat een knap meisje,'' zei hij in zichzelf. ''Stel je voor dat zij degene is die ik zoek.'' ''Wat een knappe jongeman,'' dacht de blonde Ines. ''Volgens mij is hij een prins. Ik moet proberen hem zo lang mogelijk hier te houden. Als ik goed voor hem zorg, wil hij misschien wel met me trouwen.'' Ik zou het fijn vinden als u een paar dagen mijn gast zou willen zijn, zei het meisje toen Rodrigo zijn paard op stal had gezet. Als eigenaresse van de velden en de bossen hieromheen, leid ik een eenzaam leven. Wat gezelschap zou me welkom zijn. Of ik blijf is niet alleen van mij afhankelijk, zei Rodrigo ernstig. Ik moet namelijk ook rekening houden met de wensen van mijn paard. Ines keek hem verwonderd aan. De wensen van uw paard? vroeg ze verbaasd. Wat heeft uw paard dan voor wensen? Aramo is een eigenaardig dier, merkte Rodrigo op... terwijl hij Ines doordringend aankeek. Hij wil alleen maar rietstengels eten... die bij volle maan langs de rivieroevers groeien. Dat is een heel bijzonder soort. Ze zijn erg zacht en van zilver. Zilveren rietstengels, riep Ines uit... en heel even flitste het door de jonge kroonprins heen... dat hij het ware meisje had gevonden... Maar het volgende ogenblik werd hij alweer teleurgesteld, want zijn blonde gastvrouw ging verder. Zilveren rietstengels? Hoe is het mogelijk? Die vinden mijn eigen paarden te min. Zij willen uitsluitend gouden stengels eten. Maar als uw paard gewend is om zilveren stengels te eten, dan is dat geen probleem. Daar kan ik gemakkelijk voor zorgen. Langs de oever van mijn beekjes groeien er namelijk hele bossen van die stengels. Ik zal mijn bedienden sturen om een flinke voorraad te snijden. Dan hoeft u niet bang te zijn dat de ramo honger leidt. Rodrigo knikte zwijgend. Wat kon die Ines liegen en zonder te verblikken of te verblozen? Als je niet beter wist, zou je werkelijk denken dat die zilveren rietstengels bestonden? Jammer, want ze is een heel knap meisje. En hij had haar graag als zijn toekomstige vrouw meegenomen naar het paleis. Maar hij liet niets blijken van zijn teleurstelling. Hij liep achter Ines aan naar binnen... waar een tafel stond die gedekt was met het heerlijkste eten. Rodrigo liet zich de maaltijd goed smaken. Intussen luisterde hij naar het gebabbel van het blonde meisje. Ze kon werkelijk heel onderhoudend vertellen... al was waarschijnlijk de helft van wat ze zei dan ook gefantaseerd. Nee, ook dit meisje zou geen koningin worden. Dat stond voor hem al vast... Hij stond op van tafel, wenste zijn gastvrouw nacht en liep achter de bediende aan die hem zijn kamer zou wijzen. De tocht die hij achter de rug had, was vermoeiend geweest en hij wilde vroeg gaan slapen. De volgende morgen nam hij afscheid van Ines. Hij bedankte haar voor de goede zorgen en sprong op zijn paard dat kort te tevoren tevreden een portie gure gooi had opgegeten. Wat een dwaas, dacht Ines terwijl ze Rodrigo nakeek. Jammer, want hij is een knappe jongeman. Maar wie geeft zijn paard nu in hemelsnaam zilveren rietstengels te eten? De jonge kroonprins had intussen de kust bereikt. Vanaf een heuveltop keek hij uit over de aanrollende golven, waarvan de witte schuimkoppen glinsterden in het zonlicht. Maar Rodrigo genoot niet van de fraaie aanblik die de zee hier bood. Hij was verdrietig, omdat hij de grens van het rijk had bereikt zonder een bruid te hebben gevonden. De frisse zeewind blies hem in zijn gezicht en liet een laagje zout achter op zijn lippen. Meeuwen vlogen krijzend af en aan. Zo nu en dan doken ze in de golven om een zilveren vis te vangen. Beneden op het strand was een groep vissers bezig netten te herstellen. Een knap, roodhaarig meisje werkte ijverig met hen mee. En terwijl haar handen vlijtig door de mazen van de netten gingen, zong ze een heel oud lied. Langzaam reed Rodrigo naar het groepje toe. Een oude zeeman met felblauwe ogen en sneeuwwitte haren vroeg aan de jonge prins... ''Wie bent u, ridder, en wat komt u doen?'' Rodrigo stapte van zijn paard. ''Mijn naam is Rodrigo,'' antwoordde hij, ''en ik ben op zoek naar onderdak voor de nacht. Ik wil vandaag liever niet te lang doorrijden. Als het eenmaal donker is, kan ik waarschijnlijk nergens meer terecht.'' ''Misschien kunnen wij wel voor een plekje zorgen.'' zei het meisje met het rode haar, terwijl ze de oude zeeman vragend aankeek. En toen de uit knikte, ging ze verder. Ons huisje is eenvoudig, maar netjes. Vanavond eten we vissoep, dus als u daarvan houdt. Soledad is mijn kleindochter, zei de oude zeeman, en ze kan heel goed koken. De vissoep, waarover ze het had, kan ik u van harte aanbevelen. Dan eet ik graag met u mee, antwoordde Rodrigo. En als u me uitlegt hoe ik het moet doen... dan zal ik u graag helpen bij uw werk. Dan heb ik tenminste het gevoel dat ik mijn kost echt heb verdiend. Denkt u dat u het kunt? Vroeg het vissersmeisje. Ze had dan naar zijn handen gekeken. Die waren heel zacht en blank... alsof ze in hun leven niet veel werk hadden gedaan. Hij is vast een student, dacht Soledad toen. Een jongen die nog geen geld verdient... en die met een kleine toelage moet rondkomen. Als je wilt, zei ze vriendelijk... Kun je misschien wel werk krijgen op de boot van mijn grootvader? Wat is ze lief en zorgzaam, dacht de jonge prins. En wat staan die rode haren mooi bij haar blanke huid? Ik zou het niet kunnen verdragen als bleek dat ook zij een leugenares is. Zou ik haar de leugenproef wel laten doen? Rodrigo was zo bang dat het meisje ook zou gaan fantaseren... dat hij niet over het eten van zijn paard durfde te beginnen. Maar toen zei de withaarige zeeman... Wat kunnen we je paard te eten geven, jongeman? Zelf hebben we er geen. We weten dus niet wat paarden gewend zijn te eten. Rodrigo slikte. Zo zenuwachtig was hij. Um, mijn paard is een bijzonder dier, zei hij toen. Het eet uitsluitend zilveren rietstengels... die bij volle maan langs de oevers van de rivier groeien. Vanuit zijn ooghoeken keek hij naar Soledad. Wat zou ze daarop zeggen? Als ze maar niet... Het roodhaarige meisje liet de vis die ze had uitgezocht terugvallen in de mand. Ze zette haar handen in haar zij en keek Rodrigo met vlammende ogen aan. Zo, zilveren rietstengels hè, zei ze woedend. Je denkt zeker dat je ons wat kunt wijsmaken omdat we eenvoudige vissers zijn. Wat een onzin, zilveren rietstengels. En zou hij daar dan zo dik van zijn geworden? Waarom zou hij er niet dik van kunnen worden, vroeg Rodrigo omdat het een soort eten lijkt dat niet overal te vinden is, zei het meisje. Veel zal hij er dus niet van krijgen, lijkt me. Dat wil zeggen, als zij het al krijgt. Wat ik nog niet eens helemaal geloof. Eerlijk gezegd heb ik nog nooit van zilveren rietstengels gehoord. Ik begin zo langzamerhand te geloven dat je een doodgewone leugenaar bent. Rodrigo was nog nooit zo blij geweest. Hij had haar gevonden, het meisje van zijn dromen. Voor hem stond zijn roodharige koningin. Luister, zei hij. En toen begon hij te vertellen dat hij een prins was... en dat hij drie dagen tevoren op reis was gegaan om een vrouw te zoeken. Hij vertelde dat hij alleen wilde trouwen... als hij er zeker van was dat zijn toekomstige vrouw altijd de waarheid sprak. Honderd portretten had de oudste raadsheer laten komen, zei hij tegen Soledad. De meisjes waren allemaal even mooi... Maar ik kan toch niet aan hun gezichten zien of ze eerlijk zijn of bedriegelijk. Hij keek het roodhaarige meisje stralend aan. Maar nu heb ik haar toch gevonden. Wil je met me trouwen, Soledad? Toen gebeurde er iets waarop Rodrigo helemaal niet had gerekend. Soledad schudde haar hoofd. Hoe weet ik dat je een prins bent? vroeg ze ernstig. Eigenlijk geloof ik je niet. Dat verhaal over die zilveren rietstengels had je tenslotte ook verzonnen. Rodrigo wist niet wat hij moest zeggen. Als er iemand was die van eerlijkheid hield, dan was hij het wel. Daar was zijn tocht door het land om begonnen. En dit meisje stond zomaar te beweren dat hij gelogen had. Maar, begon hij, en hij keek zo teleurgesteld dat Soledad medelijden met hem kreeg. Al ben je dan geen prins, toch vind ik je heel aardig, zei ze zacht. Je hoeft je voor ons heus niet rijker voor te doen dan je bent. Wij zijn ook arm, maar we zijn heel erg gelukkig. En als ik met je trouw, dan doe ik dat omdat ik je aardig vind. Maar alles kwam toch nog goed. Rodrigo nam Soledad mee naar het paleis om te bewijzen dat hij een echte prins was. En alle vissers uit het dorp gingen met hem mee. De koningin was dolgelukkig met de steun die ze van Soledad kreeg... in haar strijd tegen de leugens van de raadsheren. Wanneer een van hen weer wat begon te verzinnen... hoefde Soledad hem maar met haar stralende ogen doordringend aan te kijken... De man kreeg dan een hoog rode kleur, begon te stotteren en vertelde verder de waarheid. Langzamerhand raakten ze eraan gewend om niet alleen in de raadzaal, maar ook thuis de waarheid te vertellen. En ze leerden hun gezinsleden en hun bedienden hetzelfde te doen. Alleen de dichters bleven fantaseren. Maar dat hoort er nu eenmaal bij. Ze hadden zoveel bewondering voor de heldendaden van Rodrigo en de schoonheid van Soledad dat de taal tekort schoot om dat in gewone woorden te kunnen beschrijven. Maar wie zou hun die fantasietjes misgunnen?